Drie uur. Dit is Radio 1 met Elsbeth Gruttuken. Wij wachten nog steeds op de eerste Nederlandse topvoetballer die uit de kast komt. Ondertussen geven supporters van ADO Den Haag vast het goede voorbeeld. Dat zo meteen eerst het NOS Journaal met Kees Groot. De moeder die begin januari in IJsselstein haar dochter van 16 doodstak, is veroordeeld tot drie jaar cel. Er was zeven jaar geëist, maar de rechter vond dat er verzachtende omstandigheden waren... zegt de persrechter. De is opgelegd omdat het een heel ernstig feit is. Door het toedoen van de moeder is haar dochter overleden. Dat is de ene kant. En aan de andere kant heeft de rechtbank onder andere meegewogen... dat de moeder verminderd toerekeningsvatbaar is. En ook heeft de rechtbank gezien dat de vrouw enorme spijtgevoelens en heel veel verdriet heeft. De moeder stak haar dochter dood tijdens een uit de hand gelopen ruzie... over berichten die op de telefoon van het meisje stonden. In het gezin waren al langer problemen. De Marokkaanse moeder zou moeite hebben gehad... met de westerse levensstijl van haar dochter. Al-Qaeda heeft de verantwoordelijkheid opgeëist... voor de aanvallen zondag op twee gevangenissen in Irak... waarbij tientallen doden vielen... en waardoor honderden gevangenen wisten te ontsnappen. Dat staat in een verklaring die op internet is gezet. De aanval op de Taji- en Abu Ghraib-gevangenis in Bagdad is maandenlang voorbereid, zegt Al-Qaeda. Er zijn onder meer wapens voor de gevangenissen ingesmokkeld. In de twee gevangenissen zitten duizenden mannen vast... onder hen zijn veel terreurverdachten. In Frankrijk is een parlementslid en burgemeester in opspraak gekomen... door een opmerking die hij tegen Sigeuners zou hebben gemaakt. Burgemeester Bourdoulet van Cholet maakte zondag ruzie met een groep Roma... en zei volgens een lokale krant dat Hitler er misschien niet genoeg heeft afgemaakt... De minister van Binnenlandse Zaken noemt de uitspraak onaanvaardbaar... en vindt dat Boudolet moet worden vervolgd. Zijn partij, de conservatieve UDI, overweegt hem te royeren. Zelf zegt Boudolet dat hij er door een journalist is ingeluist. In 2006 was de burgemeester initiatiefnemer van een petitie... voor meer mogelijkheden om kampementen van Roma te ontruimen. De storing bij KPN in Frankrijk en Monaco duurt nog voort. Sinds zaterdag kunnen toeristen daar niet bellen, sms'en of mobiel internetten. Ook voor de ANWB-alarmcentrale is het daardoor moeilijk om gestrande vakantiegangers goed te helpen. KPN heeft excuses gemaakt voor de storing en raadt mensen aan waar dat kan hun mobiel in te stellen op de Provider Free. Daarmee kan wel worden gebeld en ge Wanneer de problemen verholpen zijn, kan het bedrijf nog niet zeggen. De grote prijs van Oostenrijk komt volgend jaar terug op de Formule 1-kalender. Bernie Ecclestone van de raceorganisatie heeft daarover een akkoord bereikt... met de eigenaar van energiedrankfabrikant Red Bull en het gelijknamige Formule 1-team. Red Bull is ook eigenaar en naamgever van het circuit in Spielberg... waar volgend jaar op 6 juli de eerste Oostenrijkse Grand Prix sinds 2003 wordt gehouden. Het weer, het is vanmiddag 30 tot 34 graden, laten ontstaan stapelwolken... en tegen de avond kan het in het midden, zuiden en oosten gaan onweren. Morgen bijna overal regen en onweer, dan wordt het rond de 25 graden. Edwin Gerritsen heeft voor ons de verkeersinformatie. Bij Rotterdam staat op de A20 richting Gouda... voor Knoopert-De Bresseplein drie kilometer file. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A27 van Almere naar Utrecht voor Hilversum twee kilometer. Daar ligt een lading op de weg, twee rijstroken zijn daar dicht. En er is een ongeluk gebeurd in Zeeuws-Vlaanderen... op de N61 Schone Dijk ter Terneuzen.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Grütke... Goedemiddag hier aan tafel Renate Den Heijer. Zij is de drijvende kracht achter de eerste homo-voetbalfanclub van Nederland. De Roze Reigers. Zijn jullie al bezig met geel-groene shirtjes met een roze randje? Nee, dat uh, nog niet. Uh, we hebben gewoon een, een groen-geel sjaaltje om. Maar we hebben wel een groen-geel hart van binnen met een roze randje. Oké, okay, dus het zit er wel. Straks uh, krijgt u ook van ons het uh, belangrijkste regio-nieuws. En ook zitten hier nog aan tafel uh, Piek Vossen en Wim Berkelaar. En tegen half vier is er uiteraard onze dichter bij de dag. En dat is vandaag Tim Parijs. Uw mening, die horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD... of ga naar de website dit is de dag Ja, Renate Den Heijer, u bent transgender en ADO-aanhanger. Vandaar dat hart, wat ook die kleuren van de club in, al in zich heeft. Wist u als eerder, eerder als klein jongetje dat u liever een meisje was... of dat u ADO-aanhanger was? Wat was er eerst? Uh, dat ging een beetje gelijkertijd op. Want de eerste wedstrijden die ik van ADO... toen heette het nog ADO, bezocht... Uh, dat was een Europa-wedstrijd uh, tegen FC Köln eind jaren zestig. En de derby's tegen ADO Holland Sport. En op, op, op, in, op hetzelfde moment, eigenlijk in diezelfde jaren... Uh, begon ik te beseffen dat meisjeskleren toch wel leuk was. Leuk, leuker dan jongenskleren. Ja. Heeft u zich als transgender altijd welkom gevoeld in het stadion? Of thuis gevoeld in het stadion? Nee, dat, dat niet. Want uh, het is een heel traject geweest uh, sinds mijn coming-out... En uh, het transitietraject. En, de, en daarbij hoort ook de sociale acceptatie. En uh, in het begin moeten familie, vrienden, de sociale omgeving moeten aanwennen. En ik denk dat de sociale omgeving, uh, het voetbalwereldje, daar iets meer moet aanwennen. Dus dat is allemaal een beetje achteraan gekomen. Ja, want wat, wat merkte u dan? Wat voor reacties kreeg u in het stadion of daarbuiten? Uh, daarbuiten. Ik ben uh, zelf jarenlang... Uh, bestuurlijk betrokken geweest en uh, lid geweest van een Haagse voetbalvereniging. Ik ben ook actief geweest in de Haagse voetbalsport En uh, toen het uh, ja, eigenlijk als een lopend vuurtje uh, uh, ging, zeg maar als een lopend vuurtje dat ik uh, wel op internet sta in een jurk, nou dat... Uh, toen dat uh, bekend werd. Toen kreeg uh, u reactie? Reactie, ja. En toen werd er langs de uh, kant roepen, Geen slijding maken, want dan krijgt u een ladder in uw pentie? Oh ja. Dus dat, dan, we, dan we, dan we wel, maar dat klinkt dan nog redelijk vriendelijk. Wel, ging, ja. ging het ook verder dan dat? Um, ja, ja, gestalkt op internet. En op internetfora werden er uh, berichtjes geplaatst. Ja, die kon ik gelukkig zelf wel deleten. Maar uh, dat was voor mij een moment om mezelf uh, bij de vereniging uh, terug te trekken. Ja. En uh, wat werk uh, achter de schermen te doen, zoals... Uh, het, uh, ja, de redactie voeren van het uh, clubblad. Maar dat had dus hele grote gevolgen eigenlijk voor u. U ja. kon eigenlijk niet meer doen wat u wilde. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat, dat kon toen niet. Nee. Maar uh, langzamerhand uh, uh, na, uh, ja, in mijn real life fase, op mijn werk ben ik toch wel weer uh, ja, het hart. Uh, dat blijft gewoon groen geel en ik wil voetbal kijken. Dus uh, kom je mensen in, in de kroeg tegen die uh, ook van, uh, van voetbal halen, houden en je komt mensen die uit het Voetbalverleden kom je tegen. Ja. En dan uh, praat je Do gewoon wel over voetbal. En dan hoor je wel eens opmerking: goh, voor een vrouw heb je best wel veel verstand van oh, voetbal. Kijk aan. <laughs> en uh, dus goh, je, je bent de enige vrouw met wie ik lekker makkelijk over voetbal kan praten. Dus Dankzij hand werd het dan toch wel weer geaccepteerd. Ja. Nou is het zo inderdaad dat de rol van homo's en transgenders in, in voetbal niet altijd even uh, uh, prettig besproken is de afgelopen jaren, we hebben een paar fragmenten achter elkaar gezet. Als je de homo bekijkt, denk ik. Die is wat minder uh, asportief, meestal denk ik. Uh, als je zegt, de motoriek, normaal gesproken. Dat valt toch meestal wel op uh, bij homo's. Meneer Koeman, mogen we heel even storen? Over homoseksualiteit en ja, voetbal. Dat doe ik niet aan Vind het Moeilijk onderwerp, of, of waarom nee. niet? Ja, we nee. hebben toch ook homofiele scheidsrechters. Ik bedoel, als ik vroeger John Blankenstein als scheidsrechter had. en ik ging die bal neerleggen voor een vrije trap. Zo zei ik, John, ga je op gepaste afstand staan? <laughs> Ah, homo's dat zijn vooral mensen die schijnen heel gek op spelletjes te zijn met dominostenen en zo. Oh. Ik heb er toch altijd rekening mee gehouden. Ik had altijd zeep met zo'n touwtje. Ja. Ik, heb, ik heb er altijd rekening mee gehouden. Dat ze de waren, weet je. Ja, ja, ja. Ja, Renate en hij, ja, nou Koeman, dat was natuurlijk wel heel erg wat hij zei. Maar ja. dat was natuurlijk wel een beetje de stemming. Ja. Is, is dat wel al beter geworden of is dat, lopen jullie daar nog steeds tegenaan? Ik geloof dat het inderdaad wel beter geworden is. Want het, het is geweldig dat op 3 augustus uh, tijdens de Kennel Parade, uh, tijdens Cape Gay dat er een KNVB-boot uh, uh, vaart, waar zelfs uh, ja, ons aller Louis van Gaal op, ja. op de boot staat. Nou, hoger kan je het niet hebben. Nee, nee, nou... Nee, maar het alleen is wel, kruift, maar Het is wel. Ja, Oké, okay. oh, ja, ja. Maar dat is, dat is dus wel nodig ook, blijkbaar. Ja, dat is nodig. Maar het is toch geweldig dat de KNVB daar toch een, een signaal afgeeft. Zoals ze ook op 11 oktober vorig jaar een uh, signaal hebben afgegeven door het actieplan uh, homo, uh, Ban Homofobia homofobie uit in de voetbalsport. Ja. Uh, hebben ze gelanceerd het actieplan en Aden Haag en, en MvW zijn de wat dat betreft, koplopers om dat actieplan uh, handen en voeten te geven en uit te voeren. Ja. Nou, oh, nu dus een, een, een speciale supportersvereniging, de Roze Vereniging, de Roze Rijgers. Waarom is dat nodig? Um, waarom is het nodig? Uh, ik kan niet ontkennen dat het daar enige vorm van activisme bij meespeelt. U wilt ze gewoon laten zien. Maar het is ook wel leuk en uh, dat we gewoon uh, gezellig met elkaar samen naar voetbal kunnen kijken, mensen, vrienden. Uh, uh, zoals ook in, uh, in Duitsland heel gewoon is. Er zijn 21 uh, uh, Bundesliga-ploegs. Die hebben allemaal een, een queer-fanclub, zoals dat heet. En uh, Nederland nog geen één. Nee. Dus zo is het eigenlijk gekomen in uh, het idee in de kroeg. Uh, kwam een, uh, een van de initiatiefnemers die zegt van... Renate, jij, vindt, uh, jij komt ook vaak bij de adelaar. Ik zeg heel vaak. En... Uh, in Duitsland, ik kom vaak, ik heb contacten in, uh, in Keulen, daar heb ik contacten met een, uh, het queer fanclub van uh, Eerste FC Kulm, die bestaan al vijf jaar dat zijn een groepje vrienden homo's, lesbiennes uh, uh, transgenders, en die ontmoeten elkaar in, uh, in het café en die praten over voetbal voor de wedstrijd na de wedstrijd, ook op avonden of middagtijden dat er geen voetbal is om lekker gezellig over voetbal te kijken, ook wel eens naar een andere wedstrijd te kijken. Dus zou, dat zou toch geweldig als dat ook in uh, Nederland kan. En dat ado Den Haag, uh, de eerste club is. Dat een, en, uh, en dat is ik vraag. iets ja. eh, Renate, ik heb even een vraag. Uh, jullie dus eigenlijk als minderheden zitten hier allemaal in één pool. Want ik kan mij voorstellen dat jij als transgender... dat je helemaal geen homoseksueel bent, maar dat je op mannen valt. Ik ben inderdaad heteroseksueel. Ja, ja dat, dat, dat dus, klopt. Maar dus je, dus is, ook... maar je, maar je zit als minderheden zitten jullie dan bij elkaar? Ja, nee, op dat is sowieso in heel de, uh, de, de, de, de homo-emancipatiebeweging, -e het COC. Ja. Nederland is niet meer alleen maar voor de homo's en lesbiennes. Maar is er ook uh, een actie... De activisme groep, uh, emancipatie groep voor de transgenders en de oh, dus biseksuelen. Dus oh, okay. dus, dus gewoon de LGBT's ja, worden oh. altijd in één adem genoemd. Oh, okay. Zullen eens even naar uh, Piet okay. Jansen gaan? Die is algemene directeur van ADO. Goedemiddag meneer Jansen. Goedemiddag. Bent u blij met de roze reigers? Ik vind het een heel goed initiatief. En uh, toen ik geconfronteerd werd met uh, in feite de mededeling dat ze naar buiten zouden gaan treden, uh, hebben we de teksten bekeken. En uh, hebben wij geen enkele moeite mee. En ik vind het een heel goed initiatief. Ja, ADO heeft de primeur. Hè? We hoorden net al dat in Duitsland heel veel van dit soort supporterclubs bestaan. In Nederland nog niet. Ben ja. ik bl blij dat u de primeur heeft? Of wordt u nou met de nek aangekeken door de rest van de voetbalcompetitie? Nee, dat laatste, dat laatste zeker niet. Want het past in het beleid van de KNVB. Dus er speelt al wat landelijk eh, op dit eh, terrein. Uh, dat we nu voorop lopen, daar heb ik geen enkel eh, probleem mee. Ik denk dat het eh, goed past bij de ontwikkeling eh, van ADO. We zijn op heel veel terreinen zijn we bezig om meer mensen naar het stadion te rijden. En ik vind eigenlijk dat een voetbalwedstrijd een, een feest moet zijn. Dat heb ik ook bij mijn aantreden twee maanden geleden gezegd. Eigenlijk moet elke wedstrijd van ADO moet een feest zijn. En uh, daar mag iedereen bij zijn. Ja, ADO doet nog iets goeds, hè? dat is ook interessant. ADO heeft, je je ook, bij, heeft ook een blinden... Uh, er is, als het goed is, als ik me niet vergis... zit er een groep blinden ook uh, bij ja. ADO, apart op een tribune. Ja. Dat, ja, is ook iets, dat klopt. Dat is ook iets aparts ja, dat klopt. Die mensen die, die Geweldig, worden begeleid. Waar het natuurlijk om gaat bij het voetbal, is de beleving van het uh, voetbal. En ja, uh, ik kan me moeilijk voorstellen, want ik ben niet blind. Dus ik ben altijd zeer geïnteresseerd wat er op veld gebeurt. Ja, en ik, en ik vind kan me ook voorstellen als mensen blind zijn en die zeggen nou, ik wil die sfeer gewoon proeven die in het stadion uh, is. En ik vind eigenlijk dat iedereen recht heeft om naar een stadion te gaan en daar gewoon de sfeer mee te maken. Ja, en gaat u de roze reigers ook nog een beetje steunen? Want die hebben het misschien nog wel moeilijk, financieel ook misschien. Nou, wij, wij hebben nog geen kennis gemaakt. Ik heb wel de stukken van hun gezien. Ik vind het initiatief en ook de creativiteit, die waardeer ik zeer. De, de, de, de, zeg maar de roze rijgers, dat is typisch iets, iets Haags. En ik vind dat ook dat het een voorbeeld is in de voetbalstadions wordt vaak heb je te maken met negatieve signalen. En ik vind in Den Haag dat we steeds meer Haagse humor terug gaan zien op allerlei terreinen. Nee, dus ook dus hier. Als je, dus dat past heel erg goed bij ado wat er nu gebeurt. Oké, okay, hartelijk dank Piet Janssen. Nou, mevrouw den Haag, je moet nog ook maar eens even gaan praten over die financiën, geloof ik. Ja. Misschien is er nog wel enige ruimte. He, hebben jullie ook negatieve reacties gekregen? Ja, uiteraard hebben we die gekregen, uh, zowel uh, vanuit uh, de, de fan sites uh, van de ado andere ado supportersclub. Dus uh, ja. Adel. Wij zijn, dat is niet één supportersclub. En er komt nu een tweede supportersclub bij. Want ADE heeft meer supportersclubs. En die uh, zo ook de, de supportersclub in al mijn aparte vakjes uh, zitten. Ja. Dus daar kom ik dadelijk even op terug. Ja, um, ja nee, er zijn negatieve reacties om. Daar uh, heeft iemand ook een column geschreven. Maar dat is volgens mij een, de rol van een columnist om met een scherpe pen, uh, pent te schrijven. Uh -huh. Dus ja, het zij zo. Ja. Wat, is, uh, wat is jullie eerste actie? Wat ga je, waar, waar gaan we jullie als eerste aantreffen? Uh, de eerste actie is dat wij gewoon uh, op 3 augustus... als Haag thuis speelt uh, tegen PSV... gewoon tussen iedereen, we kunnen tussen Jan staan... we kunnen Pietje staan of zitten, uh, naar het stadion. Dat is de eerste actie. Daarnaast is er een actie uh, via Facebook. We hebben een evenement aangemaakt. Dat is een, een week later, 10, 10 augustus... Uh, uh, speelt Adenhaag een verre uitwedstrijd... Uh, uh, met uitwedstrijden is het best wel lastig met combi-regelingen om uh, als ado-supporter uh, de wedstrijden te bezoeken. Ja. Dus wij gaan lekker kijken in onze uh, stamkroeg. En nou, dan met nadruk zeker bij: het is uh, geen kroeg, met een uh, regenboogvlag uh, buiten. Het is gewoon de kroeg waar ik uh, vaker, uh, kom. vaker kom en waar ik afgelopen seizoenen uh, uh, jaren voetbal keek, het Nederlands elftal keek, het WK keek, het EK keek, et cetera. Nou, succes, hartelijk dank. Wij dan gaan weer naar muziek, Inge. Wat gaan jullie voor? Wat ga jij voor ons zingen? We gaan nu onze single laten horen, Good Day. Just me and the safe to close my eyes I'm not the one who's driving Feeling a little tired In the middle of the night, but not Falling asleep I can't stop smiling Ooh, What can I say? This was such a good night. Dankjewel, Inge van der Schelden. Succes. Dankjewel. Nieuws van dichtbij. Goeie Hij is de meest gezochte terrorist ter wereld, maar kan in Amsterdam gewoon met het openbaar vervoer. Uw supporters krijgen meer vrijheid bij Utrechtse Ried. Die vinden het fantastisch. Waterskiën niet achter een speedboot, maar aan een lijn boven het water. Daar gaan we nu naar Tjur, maar ik moet natuurlijk wel scoren deze keer. Nieuws van dichtbij. MK, mooi. Remy van Mannekes van RTV Noord. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat houdt jullie in Groningen bezig? Ja, de redactie was de afgelopen twee dagen erg druk... met een verhaal van een aantal Groningers die gearresteerd waren in Moermansk uh, vanwege de vermeende verspreiding van uh, propaganda voor homoseksualiteit... Onder hen ook een uh, gemeenteraadslid van de stad Groningen, Chris van der Veen. Zij zijn daar uh, voor het maken van een documentaire. Zijn er al een aantal dagen mee bezig, hebben daar ook mensen voor geïnterviewd. Maar werden op uh, eens aangehouden, langdurig uh, verhoord. En uh, ja, allemaal vanwege het feit dat zij dan propaganda zouden maken voor homoseksualiteit. Ja, ja. Zullen we even naar Chris van der Veen luisteren? Ja.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 Ja, hoe is het inmiddels met ze? Nou, zij uh, zijn inmiddels in Sint-Petersburg. Dat heeft ook nog wel veel voeten in de aarde gehad. Want uh, zij werden vlak voor het vertrek in Moermansk nog wel weer... door een aantal agenten, uh, uh, ja, uh, hoe noemen we dat, intimiderend uh, bejegend... Uh, werden ook nog wel weer vragen gesteld. Maar zij zijn inmiddels in Sint-Petersburg. De bedoeling is dat zij in de loop van de dag terugvliegen. Worden rond acht uur vanavond verwacht uh, op Schiphol... Dus dat ziet er in ieder geval een stuk beter uit dan, dan gisteren... toen er ook nog een rechtszaak dreigde. Ja. Nou, dat werd uiteindelijk allemaal afgeblazen. Nou, Is er een stedenband tussen Groningen en Moermansk? Wordt die nu onmiddellijk opgeheven na dit incident, of niet? Nou, Dat ziet er niet 1, 2, 3 naar uit. Het wel een van de raadsleden van D66 die zich afvraagt... Van, ja, moet je nu wel doorgaan met deze stedenband, met Moermansk? plaatst zijn vraagtekens daarbij, wil ook overleg met de collega's in de raad. Maar uh, de lokale burgemeester Roland van der Schaaf heeft inmiddels gezegd: ja, dat moeten we eigenlijk niet doen. Want via zo'n stedenband kun je juist ook uh, een nadruk op zoiets uh, brengen. Een aandacht vragen voor deze zaak. Eerder dit jaar is ook de burgemeester van Groningen, Peter Reewinkel, naar Moermanske gevlogen. En is daar ook in een centrum geweest waar ze uh, ja, zich inzetten voor homo-emancipatie. En ook uh, de voorzitter van de Stedenband heeft al laten weten... ja, we moeten hier wel mee doorgaan. Hoewel ze wel allemaal geschokt zijn natuurlijk dat dit is gebeurd. Goed, dankjewel. Remy van Mannekes van RTV Noord. Wij gaan uh, naar RTV Noord-Holland, naar Isabella Prins. Isabella, goedemiddag. Goedemiddag, Elspeth. Wat, wat gebeurt er bij jou in de regio? Behalve dan dat het te warm is zoals overal. Ja, maar ja, en dat warme weer heeft helaas ook een schaduwzijde. Want er uh, zijn twee Noord-Hollandse kinderen verdronken. Zondag al een uh, driejarig jongetje op een camping in Mierlo. Die was vermoedelijk op een glijbaan geklommen... en in het water van een recreatieplas gevallen. Want die glijbaan kwam daarop uit. En gisteren een jongetje op Eiburg, vijf jaar was hij. Hij was daar met een broer van negen. Um, maar vandaag, een uurtje geleden, kwam de politie met het verhaal... dat er twee mensen zijn aangehouden. Oh. Uh, ja, een 21-jarige man en een 42-jarige vrouw. Uh, dat is nieuws, want nu wordt opeens bekend... dat er een groepje van zes kinderen... Ja, onder leiding van die mensen daar waren op dat strandje. Het is trouwens ook een, een, een onbewaakt strandje. Het is niet Blijburg, het bekende strand op Eiburg. Maar gewoon langs de boulevard. Mm -hmm. Je mag daar niet zwemmen, want er is een surfschool naast. En die surfplanken kun je natuurlijk tegen je hoofd krijgen. En bovendien um, loopt het heel snel af, het water daar. Dus als je erin loopt, ben je op een gegeven moment, uh, ga je kopje onder. Ja, dus gevaarlijk. Ja, ik kan me voorstellen dat jongetje van vijf had waarschijnlijk nog geen zwemdiploma. Dus daar is iets fout gegaan en hoe de zich dat verder ontwikkelt, dat volgen jullie natuurlijk. Even over dat zwemmen en de reddingsbrigades natuurlijk. Is, is het zo gevaarlijk om te zwemmen? En geraken er veel mensen in de problemen? Ja, uh, vooral uh, langs uh, onze Noordzeekust. Uh, je kent waarschijnlijk wel de muien. Nee, wat zijn dat? Nee. <laughs> Um, ik heb het zelf ook wel eens gehad als kind dat ik alle kanten op werd getrokken. Dat is een soort uh, ja een gat tussen twee zandbanken oh, ja. en dat water daartussen dat stroomt met ja hele grote kracht terug de zee in en dan kun je wel tegen inzwemmen maar dat houdt je gewoon niet vol. Je wordt doodmoe en ja waarschijnlijk uh, verdrink je dan. Ja. En ja, de reddingsbrigade, daar spreken we vandaag mee... en die hebben ook op de website al gezegd... als je in zo'n muit terechtkomt, raak niet in paniek. Probeer eerst ja, andere strandgasten te waarschuwen of de reddingsbrigade. En zwem naar de zijkant, zwem eruit. En dan, als het goed is, kom je dan op een van die zandbanken terecht... en ben je gewoon gered. Ja. En, ja, en gisteren heeft de, de, de reddingsbrigade van Egmond... die heeft dus acht mensen moeten redden die in zo'n terecht terechtkwamen. En ik kan me voorstellen, met mooi weer, iedereen wil zwemmen... Maar let ook op die vlag. Hè. Je hebt een gele vlag. Dat is geloof ik al uh, dat het gevaarlijk is. En rood dat er dus helemaal niet gezwommen mag worden. Maar hou het in de gaten. En ook al is het mooi weer en lijkt het... Uh Redelijk windstil. Uh, die stroming van de Noordzee is best wel gevaarlijk. Goed. Nou, Isabella, we zullen jouw waarschuwing te harte nemen. Niet dat wij nu bij het water <laughs> zitten. Maar luisteraars misschien wel. Dankjewel, Isabella Prins van RTV Noord-Holland. Gaan we tot slot naar de regio Rijnmond. Naar Rute Boer van RTV Rijnmond. Goedemiddag. Dag Elsbet. Jullie hebben hoog bezoek hè? in Hendrik Idro. Ambacht. Nou ja, zeg. Ik eh, eh, bedoel, eh, ASWH, dat is de lokale voetbalclub daar. Het is een hoofdklasse B van de zaterdagamateurs. Maar wie komen er langs? De trainers van Real Madrid. Madrid. Zo. In het kader van Real Madrid Foundation Campus Experience. Maar wat is dat? Ja, <laughs> nou, dat moet je me niet vragen. Maar oh. in ieder geval waar het op neerkomt... is dat de, de trainers van Real Madrid, het grote Real Madrid... dus uh, uh, zo'n 40 kinderen dus, uh, ja, onderricht gaat geven de komende oh, ja. week. Nou ja, dat is natuurlijk een jongensdroom. Ja. Dus uh, ja, die, die, in die zin kun je wel zeggen, hoog bezoek. En ik vind het dan heel erg grappig dat ze dan uitgerekend... dus bij ja, toch, toch zo'n klein plaats als ja. Hendrikje door Ambach... Ze hadden ook in Rotterdam kunnen, kunnen bijvoorbeeld. aanleggen, ja. bijvoorbeeld. Ja. ja, maar nee, ze hebben dus bewust gekozen. De heren zijn aangekomen, ze zijn uh, druk bezig geweest... met de laatste voorbereidingen. Ze hebben het veld geïnspecteerd, de accommodatie geïnspecteerd. Ja, en de, in de komende week gaan daar heel veel jongetjes... volgens mij heel erg blij worden. En misschien komt daar uh, straks nog wel een wereldspeler uit. Je, je, je weet maar nooit. Nou, en dan is er ook <laughs> nog iets aan de hand met een zwembad in Kralingen. Wat is ja, nou ja, misschien kezen ze wel. Dat zijn van die van. Nou ja, misschien kezen ze ook bewust niet. Het zijn van die gelegenheden waar je alleen maar kunt komen als je weet dat ze er zijn. Van die, van die, uh, ja, oh, ja. die privé-aangelegenheden. Uh, je moet een wachtwoord weten. Of je moet een code weten. Anders krijg je niet eens een cocktail. Nou, ik dacht dat het alleen beperkt was tot uh, ja, uitgaansgelegenheden. Ook bij zwembaden, dus. Ook bij zwembaden. In rotterdam kraling is dus een zwembad. En daar, daar, daar kijken heel veel mensen op uit. En die denken: hey, lekker zwemmen. Maar uh, je moet daar handtekeningen voor verzamelen. Je moet door de ballotage heen. Nou, en er is heel veel uh, nijd want ja, heel veel mensen willen natuurlijk uh, graag zwemmen. En die kijken uit op een zwembad. En, en soms duurt het een jaar voordat je lid kan worden. Maar is het een privé of Hoe moet ik het me voorstellen? Nou ja, het is natuurlijk een, gewoon een privé onderneming. Dus die beheerder die moet gewoon zelf uitmaken wat hij wil. Daar wappert nota bene Nederlandse vlag boven. Maar uh, ja, daar wordt er wel een beetje, beetje, beetje morrelig over gedaan. Want... Ja. Maar, maar wat zij zeggen, de reden van, van dit ja, toch wel in-crowd gebeuren... is, ja, in, het, in de Kralingse Plas, daar gebeuren zoveel dingen. Mensen zijn dronken, er is altijd een vechtpartij... en hier kun je tenminste veilig zwemmen. Maar en ja. is, is dat zo of, of, of is dat een beetje onzin? Nou, in ja, goed. Euh, la, laten we eerlijk zijn, als de hitte toeneemt... en uh, de, de bierconsumptie, dan gaat er natuurlijk wel eens wat mis. Dus, uh, maar, maar ja, maar laten we eerlijk zijn. Uh, uh, we proberen daar wel naar binnen te komen. Uh, we hebben onze verslaggever op dit moment een uh, opblaaskroko uh, <lacht> laten halen. Undercover. Undercover. Overcover, zonnebrilletje op en ze zender achter zijn rug. En maar dan hij maar mag kijken. er niet in natuurlijk, want hij, is, niet, het... hij is nog niet toegelaten. Nou, nee, Ruud. maar ja, je weet het niet. Goed, wij <laughs> wachten deze reportage af. Dank je wel. Ja, is goed. Graag gedaan. Ruud de, Ruud de Boer was dat van RTV Rijmond En dat was het Regio Nieuws voor vandaag. Morgen weer een aflevering en dan met andere plaatsen in Nederland. Het is uh, tijd voor onze dichter bij de dag. En vandaag is dat Tim Parijs. Tim, goedemiddag. Goedemiddag. Heb je het warm? Ja. Oké, okay. <laughs> nou, kon je nog wel een gedicht schrijven? Ja, dat ging prima. Oké. Okay. Van een kopje naar mijn hand, uh, dit onderwerp. Nou, ga je gang. Computervers. Op een computer dit gedicht volledig tot stand gekomen is. Onjuist gebruik gevolgen kan hebben waarvoor fabrikant aansprakelijkheid aanvaardt geen... als weemoed, vrolijkheid, verveling, opwinding. Storing, de, storingen dergelijke treden op, veel bij uitdrukkingen de volgende... In die gevallen volg aangegeven de resetprocedure. U kunt u hierbij gebruik maken, geen van toetsen op uw computer. Bezette gebieden. Ga naar het strand. Bezet een plekje onder de parasol. Kolonist, maak kennis met een liefhebber van het bordspel Gekleurde houtjes met. Naakte vrouwen. Dochtertje in het zwembad. Uit de kast komen. Koelkast leeghalen, er kruipen, eruit komen na 10 minuten. Uw emotionele probleem nog niet is opgelost na volgen deze stappen van ontkoppel stekkers alle begin uw radio met Tim Paradijs, dankjewel. Nou, Piek Vossen, is dit een voorbeeld van hoe de computer het doet? <laughs> nee, dat hoop ik niet. Ik wel. <laughs> er valt nog wel wat werk te verrichten, blijkbaar. Ja, ja, zeker. Het gedicht uh, is na te lezen op de website. Dit is de dag.nu. En daar kunt u ook uh, de gesprekken die wij uh, aan tafel voerden terug luisteren. En u kunt reageren in de reacties of ideeën kwijt. Hartelijk dank aan onze gasten van vandaag. Esther Voet, Jan Guiter, Piek Vossen, Wim Berkelaar... Renate den Heijer, Piet Jansen, Remy van Mannekes... Isabella Prins, Ruud de Boer en zangeres Inge en haar band. En zo meteen uh, Villa VPRO. Tessel Blok, wat gaan jullie doen? Dag Elspeth, goedemiddag. Sabri El Hamous is mijn gast. Hij is geboren en opgegroeid in Egypte... maar hij woont al sinds 78 in Nederland... en is hier een bekend toneel- en filmacteur. En inmiddels ook een zeer betrokken commentator... van wat er zich dagelijks in zijn geboorteland Egypte... Speelt. En daarover praat ik zo meteen met hem in Villa VPRO. Dit is Radio 1. Het is uh, bijna half drie. Hier is Kees Groot met het NOS-journaal. De politie heeft twee mensen verhoord in verband met de verdrinking van een vijfjarig jongetje gisteren in Amsterdam. Het gaat om een 21-jarige man en een 42-jarige vrouw die het groepje van zes zwemmende kinderen in Eiburg begeleiden. De politie onderzoekt of ze voldoende toezicht hebben gehouden.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 En de Martin toonder voor striptekenaars wordt wegbezuinigd. De jaarlijkse oeuvreprijs was nog maar drie keer uitgereikt. De prijs, 25.000 euro, is genoemd naar Martin Toonder... de geestelijk vader van Oli B. Bommel en Tom Poes. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Edwin Gerritsen bij de ANWB heeft verkeersinformatie voor ons. Er staan files op de A2 bij Eindhoven. Vanuit Maastricht verknoppend Baterdorp vijf kilometer. Er staan een vrachtwagen met pech, de is dicht... Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda voor Moordrecht. Twee kilometer, daar is ook een vrachtwagen gestrand. De rechte rijstrook is dicht. De A27 van Almere naar Utrecht ligt een lading Appels op de weg. Tussen knooppunt Ness in Hilversum staat drie kilometer file. Twee rijstrookken zijn daar dicht. En in Zeeuws-Vlaanderen is een ongeluk gebeurd op de N61. Schone dijken ten Neuze. De rijbaan is in beide richtingen dicht tussen IJsendijken en Biervliet. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wat blijft er over van het eens zo trotse KPN? Lukt het de Belgen een nieuwe fatsoenlijk en eerlijk opererende bank op te richten? En brievenbusmaatschappijen met de billen bloot? Dat zijn de onderwerpen in ons panel Klinkende Munt na vier uur. Hij staat deze weken in Antwerpen op het toneel in de rol van Hannibal de dappere Carthagese krijgsman en rebel. En intussen houdt hij met een schuin oog en moderne technieken... de krijgsheren en rebellen in zijn geboorteland Egypte nauwlettend in de gaten. Acteur Sabri El Hamos is mijn gast. En uw reacties zijn zoals altijd welkom via de site VillaVPRO.nl. Dit is tot half vijf Villa VPRO. De komende vijf jaar wordt er in China geen enkel overheidsgebouw meer gebouwd. Dat is het grote nieuws waar het officiële staatspersbureau... van China vanmiddag mee naar buiten komt. China-deskundige Fred Sengers heb ik aan de telefoon. Goedemiddag, Fred. Goedemiddag. Liep het zo de spuigaten uit? Als je dit hoort, dan krijg je de indruk dat die regeringsgebouwen... daar dagelijks als een soort paddenstoelen uit de grond schieten. Nou, één ding is wel zeker... dat uh, de Chinese overheid goed voor zichzelf zorgde... Uh, mooie kantoren neerzetten, mooie huizen voor uh, partijsecretarissen... en uh, dat leidde wel eens tot scheve ogen bij het publiek. Ja, daar gaat het gaat er het daar voornamelijk om, om die scheve ogen uh, een beetje weg te nemen. Ja, het gemor alles... onder het publiek van, van, die, van die overdadige luxe bij de overheid. Exact. Dit heeft alles te maken met uh, de campagne voor soberheid die uh, president Xi Jinping is begonnen. Uh, waarbij hij uh, oproept uh, een einde te maken aan formalisme, bureaucratie, hedonisme en verkwisting door de partij. En, uh, en De bestuurders in China zijn natuurlijk ook lid van de partij, anders waren ze niet zo hoog gekomen. Mm het -hmm. ja, uh, ja... is, is vaker gebeurd, uh, geprobeerd, Fred. En ook vaker gezegd. Maar het is maar eigenlijk ja, voor nou... het eerst dat er nu, dat nu iemand daadwerkelijk uh, zijn tanden laat zien. Nou, dat is een ding wat zeker is, ook als het gaat om uh, corruptiebestrijding... wat natuurlijk uh, veel met dit onderwerp ook te maken heeft. Um, maar hij laat wel zijn tanden zien, hoor. Want uh, hij maakt er echt werk van om, uh, om corruptie en verkwisting tegen te gaan. Want het zijn, uh, als we het hebben over regeringsgebouwen... als je dat persbericht leest, dan denken wij aan ministeries en dergelijke. Maar er is hier ook sprake van, dat kennen we uit, ook nog uit het uh, oude Sovjetrijk... hotels aan, uh, aan, aan mooie kusten, opleidingscentra... Uh, enorme luxe inrichtingen van allerlei regionale partijgebouwen. Dat zijn dus de dingen waar ze, uh, waar ze meest stoppen. Ja, en ik denk dat dat heel erg goed gaat vallen bij de gewone burger in, uh, in China. Ik denk overigens dat hij de drie vliegen in één klap slaat. Want behalve die soberheidscampagne is het natuurlijk ook gewoon een welkome bezuiniging. Want de uh, belastinginkomsten in China lopen terug doordat de economie een beetje stagneert. Mm -hmm. uh, dus de overheid moet het al wat aan gaan doen. Ambtenaren zijn opgeroepen 5% minder uit te geven. Dus daar past het ook goed bij. En, en niet, we, we moeten zeker ook niet vergeten dat het geld wat de overheidspartijen. De uh, niet meer aan zichzelf uitgeeft... dat kan de echte economie in. Ja, en dat dus is dat nodig... Is... En dat is nodig, ja, want uh, het gaat uh, niet zo goed, hè. De, het remt wat, de economie. Nee, nou ja, ze groeien iets minder hard. <laughs> ze groeien iets minder hard, inderdaad. Het zijn groeicijfers waar wij in het Westen natuurlijk nog steeds met bewondering naar kijken. Als je naar het eerste half jaar kijkt, dan is het nog steeds een groei van die, die 9,5 procent. Nou, dat zou meneer Rutte wel leuk vinden. Um, maar Chinese begrippen remt het natuurlijk af. En uh, ja, men, men wil er alles aan doen om die groei wel... Boven procent te houden, want economische groei vooruitgang zorgt voor stabiliteit in het land. Nee, ik Op begrijp het. Natuurlijk, maar het is dus zo dat het aan de ene kant past het goed omdat er een beetje bezuinigd moet worden, maar het belangrijkste is dat ze aan het volk willen laten zien dat het ze ernst is met een, een, de versobering van de overheid en het aanpakken van corruptie. Want er staat ook in dat bericht uh, dat, en dat is dan wel weer jammer voor de horeca, de dure horeca, die krijgen een klap omdat er geen staatsbanketten meer gegeven gaan worden. Nee, dat klopt. In die zomerheidscampagne die hij die heeft afgemoet... Uh, uh, uh, om een volk die zo te leven oprecht en vrij van corruptie te zijn. Nou, dat klinkt allemaal prachtig natuurlijk. Het heeft veel te maken met die persoonlijke onkosten waar ik het net over had. Dat zijn dienstauto's, buitenlandse reizen en ontvangsten. Daar geeft alleen al de Chinese staatsoverheid meer dan 7 miljard yuan per jaar aan uit. Dat is een kleine miljard euro. Um, en dat gaat, uh, als ik de berichten van referalhouders en stokers van Bijou uh, mag geloven, uh, uh, gaat die zoverheid inderdaad van start. Ja, precies. Nou ja, dan gaan zij dat een beetje voelen en misschien dat de bouwsector het ook een beetje gaat voelen als ze wat minder van dit soort prestigieuze regeringsgebouwen neer kunnen gaan zetten, maar die kunnen het misschien wel leiden. Ja, kijk, de, de grote opdracht in China, dat, uh, dat is infrastructuur. Uh, en daarin wordt volop geïnvesteerd. Dat valt niet onder deze bouwstop. Oké, okay, goed. Fred Sengers, China-deskundige, over de eerste stap in China... op weg naar een wat soberder en wat minder corrupte overheid. Heel erg bedankt. Graag gedaan. Tijd dan nu voor één minuut. De komende twee weken met als thema de rechtbank. Pst. Heeft u een moeite in het algemeen met het afblijven van spullen van anderen? Nee, dat niet. Nee? Uit uw strafblad blijkt het tegendeel. Ik heb gezien dat u in juli 2010 nog door een collega van mij bent veroordeeld... tot een werkstraf voor het medeplegen van een diefstal. En ik heb gezien dat u in mei 2010 nog een uh, boete van de officier heeft gehad... voor de diefstal van een bromfiets. En ik heb gezien dat u in februari 2011 bent veroordeeld... tot een geldboete voor een vernieling. Dat is waar geen diefstal, maar je maakt wel iets van iemand anders kapot. Um, iets verder terug heb ik gezien dat u door de kinderrechter... veroordeeld bent geweest voor een mishandeling. Maar u bent geen jonge crimineel? Nee, gelukkig niet. Dat was één minuut gemaakt door Chris Bayema. De Egyptisch-Nederlandse acteur en regisseur Sabri El Hamous is behalve een gevierd en veelgevraagd acteur... zo langzamerhand ook een betrokken commentator... van alles wat zich dagelijks in zijn geboorteland Egypte afspeelt. In februari was hij hier in de villa te gast, toen net terug uit Egypte. En hij sprak toen zijn twijfels uit over de houdbaarheid van president Morsi. En hij vroeg zich af of er niet een echte sterke man op kon staan... om met ferme hand het land naar democratie te leiden. En vandaag pakken we de draad weer op... Sabri die Elga Moes, hartelijk welkom. Dank u wel. Je zit in de studio in Antwerpen. Eerst ja. maar eens nieuwsgierig vragen wat je daar doet in Antwerpen. Uh, ik ben uh, twee weken geleden, om precies te zijn, gevraagd om uh, drie dagen voor de première een rol over te nemen. Een hoofdrol. Oh. Uh, in het stuk Hannibal uh, voor de zomer van Antwerpen. Dus het was, uh, ja, en, uh, en gelukkig kon ik. Ja. Toen ik gevraagd werd door de regisseur of ik kon. Uh, en ik ben er blij mee met deze kans. Drie ja. dagen voor de première. Drie dagen voor de première. En, u, en, en, en je speelt. Je bent Hannibal. En ik ben Hannibal. <laughs> ah, je, ben je bent een rebel. Je bent een krijgsheer en een rebel. Ja. Ja. ja, dat was, dat was ook een, een, een actualisering met deze tijden... In de, in de Arabische Lente en in Egypte helemaal. Al, ja. uh, de, de, de, dat zeer welkom was. Mm -hmm, dat begrijp ik. Maar er zijn er ook parallellen. Als jij daar Hannibal staat te spelen... voel je je dan op enige manier soms enigszins verwant... met bepaalde groepen die nu in Egypte bezig zijn het land op te bouwen... of misschien zelfs jouw ogen af te breken. Dat weet ik niet. We hebben, er ja. zijn verschillende groepen natuurlijk. Ja. Uh, ja, het land is nog nooit zo verdeeld als nu. Nou ja, nu is er wat wat wat meer een meerderheid aan het ontstaan, dus het, de verdeeldheid is. Nou ja, uh, is er wel, maar niet zo gehalveerd als een tijd geleden. Hmm. Nu is er een meerderheid en een minderheid. En een minderheid, moet je, moet, daar moet je ook voor zorgen. Dat heeft de vorige regering uh, ja, uh, laten liggen. Ja. En daarom Wa is het mislukt. Wanneer was je voor, voor het laatst in Egypte? De Vorige keer dat je bij ons was, dat was in februari. Toen was je net terug? Ben je daarna ja. nog terug geweest? Ik ben in januari geweest, afgelopen ja. januari, ja. in de ja. winter. Uh, nee, daarna ben ik niet meer teruggegaan. Uh, ik wilde eigenlijk... Ik heb iedereen uh, ge ge gevraagd en geprobeerd... heel uh, van nieuwsuur tot één uh, vandaag geprobeerd... om op 30 juni ja. uh, ze mee te mobiliseren om daar naartoe te gaan. Maar... Uh, 30 ja. juni was de dag van de echt miljoenenactie. De massale Absoluut. actie op het agriërplein tegen Morsi. Ja. De eerste gekozen, de democratisch gekozen president... die het in korte tijd, mogen we wel zeggen... Ja. in de ogen van al die miljoenen in elk geval... volledig verpest heeft. Volledig verpest heeft. Ja. Ja. Even, nog één, even terug naar dat gesprek wat we hadden in februari. Okay. Toen zei je al, het is een gespleten samenleving. Het loopt ook dwars door de families heen. Je zei ja. ook door mijn familie. Ja. Uh, jouw moeder, die, die allemaal bij elkaar in één huis wonen. Jouw moeder was eigenlijk pro-Morsi. Maar eigenlijk vooral omdat ze daar toch het meest van verwachten... als het gaat om economische vooruitgang. En een bepaalde economische eerlijkheid. Ja, u moet begrijpen dat, dat Egypte na 30 jaar dictatuur en uh, corruptie... In, in, in, in de tijd van Mobarak... Iedereen uh, smachtend zat te wachten op iemand die. Uh, of een, een groep mensen, een, een, een regering die om het land gaf. Ja. En uh, dat hadden we allemaal uh, verwacht. En de kans gegeven aan de moslimbroederschap. in onze ogen. en ook in de mijne en in de, in de ogen van mijn moeder en een aantal van onze familie. Mm -hmm. en heel veel Egyptenaren in die tijd. de meerderheid, in ieder geval die op hem gestemd hebben. Uh, zagen de uh, moslimbroederschap als te vergelijken met het CDA van de jaren zestig. Mensen die religieus zijn, maar zwaar. Ja, is, ja dat, dat, kan. dat was niet de hoofd, het belangrijkste. De religie, nee, dat althans, was, dat hoopte men. Dat hoopte men, dat het, niet, dat het in ieder geval niet radicaal uh, zal zijn. En niet, niet, uh, niet dat, een, uh, dat er een groep bezig is om Egypte te veranderen tot een islamitische samenleving. Niet alleen Egypte, maar de, een islamitische omma te creëren. Mm -hmm. En dat hebben ze uh, niet heel lang volgehouden, die rol. Ze zijn heel snel tot de mand gevallen. Doordat uh, hij heel veel macht naar zich toe trok en een, en een dictatuur, <laughs> een islamitische dictatuur, aan het creëren was. En uh, ja, je kan wel islamitisch gekozen zijn... maar je kan ook islamitisch... Uh, of uh, nee, islamitis, je kan niet democratisch gekozen zijn, <laughs> ja. sorry. Uh. Je kan democratisch gekozen zijn... maar je kan ook democratisch afgezet worden. En dat is precies wat er gebeurd Vind jij is. dat dat gebeurd is? Want dat is natuurlijk ja. de volgende vraag. Ook ja. alweer de gespletenheid van het land. Een deel zegt, dit is een absolute koep van het leger. En, en een deel van de bevolking dacht dat achter het leger staat. En anderen zeggen wel nee, deze man is wel democratisch gekozen. Heeft zich op geen enkele manier aan de belofte gehouden. Werkt met niemand samen, die moet gewoon weg. Het bewijs is het volk. Het uh, wat bewijs zeg jij, de aantal... wel of geen koep geen dus. Nee, het is absoluut geen kop Nee, ik vind het helemaal geen kop Dus dat, dat was ook meteen wat we wat we probeerden duidelijk te maken aan mm -hmm. de rest van de wereld. Want de rest van de wereld. We mm, beginnen met Amerika en het Westen, die zagen dat als zodanig. Kijk, natuurlijk, eh, zodra de, het leger aan eh, met, met, met macht, in het geval, hè, dat, dat, want dat is een van de machtigste legers in het Midden-Oosten. Zeker. Eh, met machtsvertoon de straat opgaat of het overneemt. Uh, is er een, een, een, een, een vraagteken, en dat, die vraagteken is, dat, die mag, je niet, die mag je niet ontzien. Die, dat is er, natuurlijk, en het is een risico. Maar het volk heeft het leger gevraagd om in te grijpen. En massaal. En, massa en hoe? Het waren hoe? miljoenen, ik weet niet of hoe die cijfers kloppen. Maar 32 ook... miljoen ja. mensen. Ja. Dat, is, dat is nog nooit gebeurd in de wereld. En ik weet ook nu of die, of die. Maar wat er wel klopt, is die Tamarot-beweging. De Tamarot-beweging in, in april begonnen. En toen ik dat in mijn hand kreeg, via Facebook, eh, onder ogen zag. Dus je eh, moet nog even uitleggen wat het was. Die zijn een actie, een soort handtekeningactie. Een handtekeningactie. Een ja. handtekeningsactie, inderdaad, begonnen. En, het, en toen, toen kreeg ik. De, een jonge man begint met, een handtekening, uh, met handtekeningen te verzamelen om een motie van wantrouwen te beginnen. Hoe democratisch kan je zijn? Ik bedoel, dat, is, dat is de uitvinding bij wijze van spreken. Zo is democratie begonnen. Mm -hmm. Iemand begint mensen te mobiliseren om iets te veroorzaken... en het volk zegt ja en, en luistert daarna. En dat was voor mij een hoop... En het domme is aan de vorige regering is dat ze dat niet geloofd hebben. Zoals ze heel veel dingen niet geloofd hadden. Ze waren zo superieur en zo arrogant hmm. uh, aan het regeren... dat ze dachten van, nou ja, dat ze, ze hadden al de macht. En dat, daar zaten ze op de, vanaf de tijd van Nasser, 65 jaar lang. De, vo Daarop... de vorige keer uh, dat je hier zat, ik weet niet of je, je nog kan herinneren... Toen, toen pleitte je bijna voor... toen was je, had jij namelijk al je, je vraagtekens bij Morsi... en zijn overlevingskansen. Toen zei je, ja, eigenlijk ja. zouden we sterker... maar iemand als Nasser zouden we even ja. moeten hebben... Want je bouwt ja. de democratie niet op zonder, zonder even een beetje ondemocratie. Ja, ja, we kunnen nou ja, we, we kunnen niet. We, we hebben het bewezen. Bedoel, het is, het is, democratie moet je toch een beetje manipuleren. En, en zelfs in het Westen wordt dat gemanipuleerd. En democratie moet je leren. En democratie in de Arabische wereld is toch misschien wel anders dan in de rest van de wereld. Mm -hmm. En je, kan niet, je moet, je moet, je, je moet een, een, een toegepaste democratie hebben, om het zo maar te zeggen. En de toegepaste democratie bij ons... Je moet iemand eh, zoals een koning hier in Europa, een koning of een koningin... of een, eh, een, een, een, een pastoor of een, of een paus of wat dan ook... iemand die de boel bij elkaar houdt. Mm -hmm. Een symbool. Een ja. symbolische machthebber. En, eh, en daaronder een, een, een, een comité van wijze mannen. En uh, ja, het symbool van, de, van die machthebber was in de tijd uh, Nasser. En die had misschien wel te veel macht. En nu heeft de Sisi, de, de, Esisi, de, de uh, generaal, de, het de leger dat... Ja. deze rol op zich genomen. Mm -hmm. En het volk vertrouwt vooralsnog natuurlijk... De, deze rol. En... Want het heeft, vind je dat het leger het wat dat betreft dan slim of slim het netjes gedaan heeft? Ze hebben dus zeg jij uh, uh, geluisterd naar die, naar die tientallen miljoenen die van Morsi af wilden omdat hij zijn beloftes niet nakwam en het slecht, economisch ook uh, slecht ging. Vervolgens heeft het leger ingegrepen. Daar moeten we zo nog even over hebben want waar Morsi is gebleven weet geen kip. Maar goed die, uh, die, die zit ergens. En heeft het leger wel meteen een interim president een interim premier aangesteld Precies. en ook gezegd en we gaan geen verkiezingen houden voordat er nu een grondwet is... waar iedereen het mee eens is, en dan pas ja. verkiezingen. Is dat de weg waarvan jij zegt, zo moet het? Ja. Voorlopig wel. Voorlopig is het, ik, ik, we hebben nog nooit zo'n zo zo zo uh, zo zo ministerraad gehad. Zo'n regering in het geval. Waar je van, van betrouwbare mannen en vrouw, vijf vrouwen. Mind you. Dat, daar kunnen we in Nederland een, een, een voorbeeld aan nemen. Ik, zeker. Ik leg het hoofdemoedig in de schoot. Dat is absoluut waar. <laughs> vijf vrouwen in de regering. En dat, is, dat, is, dat is geweldig. En dat is, en zijn ook, want Egypte is niet alleen islamitisch. Egypte is ook 10% van de kopte. Het woord Egypte komt daar vandaan, koptisch. Mm -hmm. Dat zijn de oorspronkelijke bewoners van Egypte... en die kan je niet zomaar even aan de kant schuiven. Dus die zitten ook in uh, deze regering. Maar, en... dan we, dat, dat zeg je, even een klein zijstapje naar die kopte. Er verschijnt hier in Nederland, jij zit in Antwerpen... je bent bezig met je rol, Dus zal dat niet gezien hebben, een bericht... Dat het Egyptische leger niet heeft ingegrepen. Het is een bericht van Amnesty. Toen. toen ja. Koptische christenen. op ja. 5 juli. dus dat is vlak na de val van Morsi geweest. aangevallen werden door woedende moslims. Want die hielden hen onder andere verantwoordelijk. voor die val van Morsi. Ja. En daar heeft het leger bijgestaan en keek ernaar. Dus blijkbaar zijn, is het leger niet erg vriendelijk. voor toch bepaalde groepen. Nou ja, net. Nee, ik, ik twijfel daaraan. of het uh -huh. niet uh, erg vriendelijk zijn. Want je kan. Uh, uh, ik, ik snap ook de rol, de, de, de kwetsbaarheid van de rol. Want je kan niet meteen 5 juli, als, je, als ze dat gedaan zouden hebben, natuurlijk moet je dat doen. Ik vind dat, je dat, dat, ze, dat, dat ze gewoon uh, de harde hand moeten, moeten nemen. En, maar ik snap ook de, dubbel, de dubbele rol waar ze in zitten. Dubbele. Nou ja, niet, geen dubbele agenda, maar een, een, een, een, uh, ja, de, de moeilijkheidsgraad. Mm -hmm. Want ze willen natuurlijk niet. Uh, want dat zou, dat zou een koep zijn. Ik bedoel, ze. Ja, dat, ik begrijp wel wat je ze bedoelt. Het, ze, willen, ze kunnen het niet helemaal accepteren. Maar ze kunnen ook niet met, Tim met wapens de straat opgaan. En iedereen verjagen. En, en, en iedereen de, want ze willen nog steeds aantonen. Luister naar ons. Want we willen niet de verdeeldheid. We willen ge, geen burgeroorlog. Het leger probeert alles te ...op te zetten, om te zetten... ...of hoe ik, te, uh, alle middelen dat te nu... gebruiken... ...om geen burgeroorlog te hebben. Nee, want je zegt, dat ze hebben het volk gesteund... ...de meerderheid van het volk, wat erom heeft gevraagd... ...dus eigenlijk is het leger nu in jouw ogen... ...dienend bezig en probeert... Ja. ...zoveel mogelijk bloedvergieten te voorkomen... Wat... Ja. Voorlopig. Um, maar ja, het, het is dagelijks gaat het natuurlijk, zei je dan, op uh, uh, elke doden is er een te veel, maar ja. relatief gezien op kleine schaal mis. Ja. Er zijn schermutselingen ja. natuurlijk nu elke dag in, ja. in jouw eigen Cairo, tussen, ja. tussen de aanhangers van Moesie, die woedend zijn ja. Ja. En, en, en, en de rest van de bevolking. Ja, ja ik bij mijn laatste traan heb ik vanmorgen weer. Ik bedoel, bijna dagelijks kijk ik naar, naar beelden die met, met, met verscheurd hart en met tranen in mijn ogen, echt, echte tranen in mijn ogen. En soms misschien wel harde tranen. En om iedere dode die valt. Ja. En zij zijn, de, zij zijn de. Ik bedoel, ja, het is een beetje kinderachtig om te zeggen, maar, ja, maar zij zijn begonnen. Maar dit is wel, het is wel het geval. Zij hebben wapens in handen waar niemand weet waar het naar nou vandaan komt. En mm -hmm. iedereen beschuldigt. Er zijn, zijn Hamas-leden gevonden. In, in Palestijnen, zijn Syriërs. Sy Syrische vechters tussen mm -hmm. hun gevonden. En het is, dat is wat zij aan het doen zijn. Uh, uh, het land verdelen. En, het, en niet, niet alleen Egypte... maar de, ze, ze zijn op een grotere doel uit. En dat is een islamitische ommaar En uh, dat, dat willen wij niet. En we, willen, we hebben Egypte zoals het altijd is geweest. Egypte is altijd mos, een islamitisch land ge, ge, geweest. En... Uh, maar dan moet je niet meer regeren. Houd, houd je religie in je moskee, in je kerk, in je tempel... en uh, regeer gewoon zo, circulair zoals het altijd geweest is. Zoals het is. geweest is. Stel je voor dat als, als er nu verkiezingen komen... Hè, je hebt het eigenlijk al een beetje uitgelegd... denk je dan dat de moslimbroederschap zou verliezen... omdat heel veel mensen de vorige keer wel op hem gestemd hebben... omdat zij dachten dat is voor de economie en de rust in het land het beste... en niet zozeer uit religieuze overwegingen? Exact. Ja? Ik ben er... Ik ben er van overtuigd. Dat, ik bedoel, ik, ze gaan meedoen. Ik hoop dat ze meegaan doen. Nou ja, dat is ook nog even een vraag natuurlijk. Ja. Zoals het er nu naar uitziet, naar uit wordt het willen eerder ze een... een ondergrondse beweging. Dan ja. dat ze willen doen. ze niet meedoen, en willen ze inderdaad de ander dag gaan spelen... zoals het altijd geweest is, om sympathie te wekken. Maar dat, dat hebben ze verspeeld. Die rol hebben ze, zijn ze helemaal uitgespeeld. Dus ze hebben natuurlijk wel aanhang, en dat blijven ze ook hebben. En, en, en niet zomaar even een, een, een gevaarlijk aan, aanhang. Ze dus zijn... zijn Dorstige monsters aan het worden. Het is echt niet te geloven. Ik, ik, soms angst angstaanjagende beelden van bewaarde mannen. Zoals je weet dat je denkt van dit in Egypte, dat willen we niet. Dat wil ik niet. Hoor je dat ook als je met je familie spreekt? Met je, ja. met je broer en zus ja. en je moeder en je vrienden? Is dat... Is dat het beeld wat zij, wat zij hebben nu? Dat is van het beeld hun? wat, wat, wat, wat dat is, dat is gaande. mensen die. Met, met, zij zijn de enigen die met, met helmen rondlopen. En allemaal dezelfde helmen. Hoe komen ze eraan? Dat is de regering die heeft dat op tijd uh, aan hun allemaal uitgedeeld. Helmen en stokken. Mm -hmm. Stokken met dezelfde, dezelfde afmeting, dezelfde kleur. En helmen. Dus ze zijn eigenlijk. Ze, ze wisten al, hè, in de tijd dat, dat, Mubarak, of, uh, Mubarak, dat uh, Morsi afgezet werd. Uh, hebben ze dat allemaal uitgedeeld? En wilden ze gewoon. En uh, trots loopt iemand met zo'n helm en zo'n stok, bebloede stok. van: oh, dit is hun bloed. En wij krijgen ze. Nee, ja, dat is. Ja, dat, dat, en dan moet het leger ingrijpen. En het leger gaat ingrijpen. En het ja. leger gaat dat gevecht aan. op een gegeven moment, helaas. Ja, wat zou, want, wat, wat, wat zou er nu, denk je, het beste zijn om te doen? Waar zit Morsi? En moeten ze hem niet gewoon. Tonen en ik bedoel, want hij heeft toch verder. Ja. Hij heeft toch geen misdaden verder op. Zijn naam staan. Nee, anders nee, hij dan wanbeleid. Hij zit ook niet gevangen. Hij, zit helemaal, ik bedoel, hij, is, hij is afgezet. Ja. Maar hij, is, hij, is, hij wordt met alle respect. Hè? Maar waarom zouden ze hem dan niet gewoon zeggen. Man, ga lekker terug naar je huis. En al, al dan kan je hele aanhang, kan je, kan je zien en ga met ze praten en ga je boos maken om wat er gebeurd is. Maar, want nu, er, er hangt nu zo'n sfeer. En die sfeer die wordt, die wordt ook in stand gehouden, zolang. Hij maar niet naar niet getoond wordt. Nou, dat, maar ik. Ik vind dat je dat. Ik bedoel. Ja, we moeten een beetje Egypte een beetje kennen, want zodra dat is. Ja, ga naar je volk en uh, gaan, ze, gaan, ze, gaan, gaan, ze, uh, gaan ze ophitsen. Want dat is wat er gebeurt op die, uh, op die pleinen. Hmm. Van Rabbala en de islamitische pleinen. Dat is hoe ze, de, de, je moet de mensen horen die daar wonen. Die, de, de, de, nee, die, dat geloof die, ik wel. Maar kijk, het is, het is allebei natuurlijk het moeilijk. Gaat het het gaat het of, gevangen, of hem niet gevangen houden, maar hem buiten, buiten uh, uh, uh, de wereld laten, zal ik maar zeggen. Dat hitst de boel ook op. Ja, het gaat gebeuren, alleen moet je het in... Moet het, moet, ik, ik denk dat, dat dat kan niet anders. Je mm -hmm. kan, je kan, want hij, wat, wat heeft hij gedaan om... Eh, om want hij heeft geen... Hè, nee, nou ja, hij in sommige, gevoerd. In de ogen van sommige mensen heeft hij wel misdaden gedaan. In de ogen van sommige mensen heeft hij, heeft hij uh, dingen niet alleen gelaten... Maar ook, niet alleen wanbeleid, maar ook echt, echt misdaden gedaan. Mm -hmm. in, de, in de zes, zes, zes mensen laten... Uh, niet, ingegrepen, niet op tijd ingegrepen. Dus, dus, maar goed. Uh, hij heeft... Hij is niet een, een oorlogsmisdadiger, nee, dat is hij niet. Nee. En dus hij wordt wel. Ik denk dat hij dat, dat, dat, niet anders, dat, het, niet, dat het leger niet anders kan dan hem teruggeven. En, uh, maar er wordt ook gezegd inderdaad dat hij contacten heeft met, met de leiders van, die, van de, van de, van de Stimulus-Boedelschap. Ja. Uh, alleen moet het, ge, moet het gecontroleerd worden. Okay, het moet, het moet het gecontroleerd, gecontroleerd worden. Het is. Het is. Het is. It is it, it, op het moment dat Egypte verdeeld gaat worden... Op het moment dat de islamitische gemeenschap tegenover de christen... christen christelijke gemeenschap in Egypte gaat uh, oorlog gaat voeren, dan, ja, dan ben je kwijt. Een dan beet kwijt. Dat, we mogen toch hopen dat dat echt nog heel ver weg is. Er zit nu een club, hè? je hebt uh, uh, uh, een, een man uh, aan het hoofd van het leger die het voorlopig fatsoenlijk en netjes en, en met liefde voor het land probeert te doen. Er zit een president, dat ja. is uh, iemand dat de, de baas van het constitutionele hof was, dat meen ik. Ja. De, de hoogste rechter, hier. Ja. Meneer Mansour, dat is een Radie premier. Uh, meneer El Baradei is ineens ook weer uit de kast uh, opgedoken en is vice premier. Heb jij het idee dat dit een, een serieuze club is die die grondwet goed, goed kan voorbereiden? Technocraten. En ook hier, ja? Technocraten. En dat onder. is wat, wat er nu echt even nodig is. Absoluut. absoluut. Het, het, het land is bijna bankroet. Ja, ook dit, dat nog eens. Je, je, je, je moet het economisch redden. En het leger heeft er baat bij, want het leger beheerst 45% van de economie. Ja. Dus dat is, het, het, het leger zag het ook wel niks anders dan inderdaad gewoon haar eigen belangen. En, dus het leger, en dat hebben wij allemaal baat bij. Egypte moet gered worden, economisch, eh, sociaal, eh, nou, democratisch uiteraard. Mm -hmm. eh, gered worden. En het kan alleen maar met technocraten. Mensen die weten hoe de cijfers in elkaar zitten, hoe... Eh, dat geld binnenkomt en wat de inkomsten en wat de uitgaven zijn. En nou ja, gewoon rekensommen maken en, en, en beleid maken. Mm -hmm. En dat is, dat is wat er nu uh, moet gebeuren. En laat de islamatisering gewoon in de moskee gebeuren. Laat ze gewoon. Uh, dat, is, dat, is, dat is tussen jou en je God. En laat dat niet in de politiek komen. En ik, ik ben ervan genezen. Ik, ik, was ook een, ik, was ook een, ik gaf hem ook zijn, mijn stem. voordeel uh, van de twijfel gaf je hem? Ja, ik gaf hem het voordeel van de twijfel dat twee jaar geleden. En ik dacht, van, nou goed. Laten we maar regeren en laten we maar kijken. Maar deze radicalisering kan Egypte, zit de wereld niet op te wachten. Zit okay. de wereld echt niet op te wachten. Wanneer uh, ga jij weer naar Egypte? Zeker natuurlijk eerst Hannibal geheel en al uitspelen. Ja. <laughs> Ja, we zijn een, een, een, een reeks voorstellingen aan het maken. Dat heet Pax. Ik heb de eerste, Dat is bij de Nieuw Amsterdam, Bij de Nieuwe Amsterdam, bij, de nuance, bij DNA, de Nieuw Amsterdam. Uh, de, de eerste voorstelling was een monoloog van, uh, geschreven door Arnon Groenberg. En door de kennismaking met Arnon... Uh, is er een, een, een, een, een begin van een vriendschap ontstaan... en nieuwsgierigheid naar elkaars familie en elkaars moeders. Kijk. Dus ik heb de voorstelling voor zijn moeder gespeeld. En als tegenprestatie gaat hij met mij mee in het najaar naar mijn moeder. En dan gaan we een monoloog schrijven... Uh, een stuk maken over moeders. Dat is mooi. Hij gaat met jou mee naar Egypte. Hij gaat met mij mee naar Egypte. Inshallah, zoals we dat zeggen. Heel erg. Ja, de, <laughs> zo is het. Ja, deo volente, of niet? Ja, deo volente, Oké, ja. Oké. Okay. Okay. <laughs> nou, hou ons op de hoogte. En Klaar. heel veel succes ook vanavond weer... als je daar Hannibal staat te vertolken. Fijn, dank je wel voor het gesprek. Sabri Dank je wel. En dank je wel. En de Vepiro, Villa Vepiro... zo meteen bij u terug.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 In nieuwigheid des levens. Zondagochtend om 10 uur. Het nieuws van alle kanten. Goedemiddag ICT'ers. Is uw ICT al zomerklaar? OGD helpt u de rustige zomer slim te gebruiken. Bereken uw zomerklaarscore op ogd.nl. /zomerklaar. En krijg advies van andere ICT'ers hoe u de zomer optimaal benut. OGD ICT-diensten. Samen slimmer. Hallo.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 SMS nu Bied naar 3669 en steun ons eenmalig met 3 euro. Erik de Zwart, ambassadeur Biedbetten.com